Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er zijn vandaag weer drie mensen om het leven gekomen... door lawines in de Franse Alpen. Het totaal van dit winterseizoen komt daarmee op 28. De meeste slachtoffers waren buiten de piste aan het skiën toen het gebeurde. Vorige week werd er al gewaarschuwd... dat er veel kans op lawines is in de Franse Alpen. De grote baas van de Belgische gevangenissen slaat alarm... omdat er te veel mensen op de grond moeten slapen. Alles zit overvol. Het personeel kan het allemaal niet meer aan... als er al personeel te krijgen is. De gevangenisbaas wil daarom nu het leger gaan inzetten... om de grondslapers te bewaken. Een gevangenismedewerker in Lelystad heeft intussen toegegeven... dat hij voor geld verboden spullen naar binnen smokkelde... zoals telefoons en medicijnen. Hij had zeker vier gevangenen als klant... en gaf het huilend toe bij de rechter, meldt Omroep Flevoland. En Astrid Holleder legt bij RTL Boulevard uit... waarom ze, na haar coming-out bij RTL Tonight... toch al snel weer uit de picture verdween. Eigenlijk was ze besloten dat ik kon gaan werken... dus dat ik daarvoor beveiligd zou worden. Alleen, dat bleek kennelijk een miscommunicatie tussen diensten... en daardoor werd me uh, op enig moment gezegd... je mag helemaal niks meer. Ja, Inmiddels is die miscommunicatie weer opgelost... en kan ze dus wel weer aan het werk. Ik heb het weer nog voor je, het is droog vannacht... maar in het noorden gaat het wel vriezen. Ook morgen blijft het droog met af en toe een zonnetje. Het is dan tussen de 1 en 5 graden. En tot zover het 538 nieuws. Eva, dankjewel. Krijgt de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. Wel drie flitsers. De A1 richting Naarden bij Muiden, 14.0. De A2 richting Den Bos bij Nieuwegein, 71.2. En de A35 richting Hengelo bij Enschede. Let op je snelheid bij hectometerpaal 71.0.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 Maar ik ben vanmiddag van mijn sokker gereden door een heel bekend persoon. Ik leg je zo uit wie Damiano David Alex is <middels> I had you here with me since I had to learn to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 I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. David en to me je op 538. 10 minuten over 9, Jordy hier op de plek van Bas en Dylan... met de 538-avondshow. En gelukkig vergezeld Eva mij deze week ook gewoon. Ja, hallo. En Eva, ik ben vanmiddag bijna van mijn sokken afgereden... bij de sportschool op het Mediapark in Hilversum. Daar sport ik. En het is gebeurd door... nou, ik durf wel te zeggen... een van de meest bekende Nederlanders van dit moment... Ja, jij zei dit vanmiddag al op de redactie en je wilde de hele tijd niet zeggen wie het is. Uh, dus wij zitten de hele tijd te gissen, maar je geeft echt geen kick. Nou ja, ik, ik kan de situatie even omschrijven. Misschien dat je dan een, aan de hand van een paar hints erachter kunt komen... welke bekende Nederlander in deze auto zat. Op het uh, Mediapark sport ik. Daar is een straat, daar zitten allemaal studio's aan. De Studio 21, maar je hebt ook de Viaplay studio. Je hebt uh, de Voice of Holland studio staan daar. En mijn sportschool zit aan een soort van doodlopende weg. En daar, daar kwam een, een BMW met Belgisch kenteken. Ik kwam echt oh, met Belgisch kenteken? Met 18 kan daar voorbij chasen. terwijl ik dus die sportschool uitloop. Dus ik schrok echt en ik dacht, jezus, overdreven dat die auto hier zo mega hard rijdt. Want hij rijdt ook nog eens een doodlopend stuk in, dus hij moet daar keerde. Op een plek waar mijn auto ook stond geparkeerd. Dus ik loop daar naartoe, loop naar mijn auto en die BMW die, die draait zich om en die, nou, die komt echt met dezelfde 18 komt weer terug die straat uitrijden langs mijn auto en op dat moment heb ik oogcontact met de persoon op de bijrijders toe. Ja, en we hadden het hierover en toen zei jij... deze persoon is bekender dan John de Mol. En toen ja. dacht ik, nou, John de Mol is wel, wel een grote naam... in principe in ons land. Maar je zegt nu Belgisch kenteken, dat is een nieuw detail. Dat had ik nog niet gehoord. En, maar uh... is het wel echt een Nederlander dan? Is het niet een Belg? Nou ja, ja, het is wel een Nederlander, maar... Nou, wij gaan bereiden die Belgische auto's. ja. Nou, heb je me even stuk, meneer? Nou ja, ik vraag me af of ik nu een... een, een, een, een het is een Nederlander. We zien het zeker als een Nederlander. We zien het absoluut als een we zijn, er zelfs, we zijn zelfs trots op deze persoon. Echt mega trots zijn we op deze persoon. Maar is het dan een Olympier? Ik ben benieuwd of mensen het kunnen raden. Oh! Oh, ja, dat 58, denk ik dat ik het weet. Het, het Belgische kenteken is niet het enige hintje wat ik heb gegeven. Oh. Zojuist. Maar oké, okay, we komen er zo meteen op terug. Ik hou even de 538-box in de gaten... om te kijken of er mensen achterkomen... welke BN'er in deze auto zat. Nieuw. Dit is nieuw. Bij 538. Lucas en Steve. Believe it. Jouw hit. Jouw 538. Nieuw. Only a second ago... I was praying for miracles... Felt it inside my boat.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 It's so hier op de plek van Bas en Dylan met Eva Floon... die nog steeds hardop aan het nadenken is... over welke BN'er mij vanmiddag al mijn sokken af heeft gereden... toen ik de sportschool uitliep op het mediapark. Ja, want je werd een beetje zenuwachtig toen ik zei... is het iemand van de Olympische Spelen? Dus nu denk ik misschien, ik las dat Jutta alweer uh, weer terug was in Nederland. Dat, dat zij het misschien is. Ja, oké. Okay. Ja, korte resume... BMW, Belgisch kenteken. Ja, ik een, een doodlopende straat in met echt macht 10. Daar stond mijn auto toevallig geparkeerd. Daar moest hij omdraaien. En terwijl de auto weer terugreed met macht 10 langs mij heen. kreeg ik ook contact met degene die op de bijrijdersstoel zat. En nu is de vraag, wie is dat, Suzanne? Ja, hallo. Hallo, Suzanne. Wie, wie denk jij dat er op de bijrijdersstoel zat van deze BMW met Belgisch kenteken? Max Verstappen. En oh, ik ja, denk van Max Verstappen. Oh. En waarom denk je dat? Nou, volgens mij is Max opgegroeid in België. Ja, oké. Okay, ik ja. hoorde jou zeggen dat hij zeesde met Macht 10. Ja. Uh, en hadden wij nog meer hints? Uh, nee, dat was het. Nou, dat was het. Oké. Okay. Nou, je zei nog dat het een Nederlander is waar we trots op zijn. Nou, op Max Verstappen zijn veel ja. mensen wel trots ja. natuurlijk. Ja, en ik zei volgens mij ook iets met een Fiaplay-studio uh, een, een die daar aan die straat zat. Oh. Ja. Kijk. Dus. Uh, Kromgeroffel. Het was... Inderdaad, Max Verstappen. Echt? Ja. Nee! Oh, dus die kan nog niet zo goed uit zijn doppies <laughs> kijken. Uh, Suzanne en Merel, uh, gefeliciteerd. We gaan jullie... Nou, zullen we wel uh, Goed is die kant op sturen. Ja, wel leuk, hè? Ja, het, uh, heel leuk. Jullie hadden het hartstikke goed. Kijk, uh, er zijn wel een aantal dingen die ik zelf heb ingevuld. Via Play zit inderdaad met de studio aan die straat. Dus dan ga ik er gemakshalve vanuit dat hij daarom op het Mediapark in Hilversum was vandaag. Ik heb wel mijn onderzoek daarna nog eventjes gedaan. Kan ik ergens vinden of hij daar met een logische reden was? Maar nou ja, goed, hij heeft net een tweede deel van zijn documentaire met Via Play is net uit. Misschien dat het daarmee te maken heeft, maar het doet er ook eigenlijk niet toe. Uh, en voor de duidelijkheid, hij heeft mij dus niet van mijn sokken gereden. Maar dat was dus eigenlijk oh ja. diegene die reed en daar daar heb ik nog wel over na zitten denken. Het zou zomaar Jos Verstappen geweest kunnen zijn. Oh, oh. Ik, ik wil niet iemand zomaar de schuld geven op de Nationale Radio. Maar ik heb de. Ja, de nee, je hebt hem niet goed gezien. Nee, die heb ik dus niet goed kunnen zien. Dus, oh, nou, laten we dat dan maar even in het midden laten. Laten we even was. in het midden, inderdaad. Uh, Suzanne gefeliciteerd. Dankjewel. Da Doeg. En uh, Eva, te tevreden met uiteindelijk het resultaat? Is dit groter dan John de Mol? Ja. Ja, ik hou niet zo van auto's, dus voor mij is het niet zo indrukwekkend. Maar het is wel een hele bekende meneer. Dat nou, geef ik meteen toe. Fijn. Thoughts, but I was easy picking the en Medusa in de 538-avondshow. Het is een beetje het uh, gesprek van deze week. De documentaire over Ferry Doedens... die sinds gisteren online staat op Prime Video. Waarin je toch wel ziet dat uh, Ferry Doedens... voormalig goede tijden, slechte tijden acteur... zanger, musicalspeler... nou toch wel echt, echt heel erg diep is gezakt. En uh, we hebben hem even geprobeerd te bellen vandaag. We gaan het er zo meteen even verder over hebben. Deze week een etentje, dresscode gezellig.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 En Stay Hordy op 538. Veel ophef deze week over een nieuwe documentaire op Prime Video. Staat sinds gisteren online. Vorige week kwam de documentaire al met een trailer eigenlijk... waar alle ophef ontstond. Het gaat namelijk over Ferry Doedens. Voormalig goede tijden slechte tijden acteur. Zanger musicalster die heel duidelijk aan de grond zit. Tien jaar geleden had ik natuurlijk een koopprobleem, Heb ik alles er doorheen gesnoven. Hij denkt dat hij uh, dingen allemaal onder controle heeft. Er gebeuren gewoon gekke dingen. Dan bel ik hem zelf hè, en dan weet ik al hoe ver dat is. Maar dan heb ik het met drugs te maken. Hij heeft crypto niet in de macht. Crypto heeft hem in de macht. We hebben heel veel geld ben ik wel kwijtgeraakt. Misschien 50k of zo. Maar ik zit met deze mensen wel goed. Het is zo, zo fucking vermoeiend af en toe. Het hele OnlyFans verhaal, hoe, hoe lang hou je het er allemaal vol? Je hoorde een uh, gedeelte uit de trailer die Prime Video vorige week al online heeft gezet. Nou, daar kwam eigenlijk al heel veel reactie op. Van bekend Nederland. Van uh, voormalig collega's van, uh, van Ferry, toch, Eva? Ja, nou ja, er zijn inderdaad al heel veel reacties. Zeker nu de docu dan echt uit is. En de discussie is nu eigenlijk vooral: kan het wel zo'n zo docu over iemand maken en dan uitzenden van iemand die duidelijk nou ja, grote problemen heeft? Uh, bij RTL Nieuws hebben ze een reality-psycholoog gevraagd: van, wat denk jij? Nou, die zegt. Hij heeft zelf gekozen om aan dit project mee te doen. Er is twee jaar lang gefilmd. En Ferry lijkt ook de zeggenschap te hebben gehad over de beelden. En daar lijkt hij dus ook oké okay mee te zijn. Maar bijvoorbeeld tv-analyst Tina Nijkamp... die zegt, nou, dit kan echt niet. Uh, je hebt ook een morele verantwoordelijkheid als je iets wil uitzenden. En daarbij, ja, hij heeft misschien oké okay gezegd... maar als je ziet hoe hij er aan toe is in die doping... Ja. kun je je afvragen of hij in de staat is om dat te beslissen... en te overzien wat dit voor een gevolg Vanavond heb ik de docu afgekeken. Het zijn drie afleveringen. Gisteren heb ik anderhalf aflevering gekeken. En het is heel grappig. Want, of nou ja, grappig helemaal niet. Maar de eerste anderhalf uur van die documentaire. Of de anderhalf aflevering. Je hebt het heel erg met hem te doen. Het, het is natuurlijk echt een schrijnend verhaal. Je ziet hoe hij mega verslaafd is aan, aan crypto. En dat iedere dag volgt op zijn telefoon. Hij heeft ook twee telefoons die hij de hele tijd moet opladen. Waarbij hij iedere avond weer het gevoel heeft. Nou vanavond is showtime. Vanavond ga ik heel veel geld verdienen. Ja dat gebeurt iedere keer. Keer niet. Hij is inmiddels al 50.000 euro in de schulden doorgekomen. Hij moest op een gegeven moment zijn auto verkopen omdat hij anderen moest afbetalen. En na die anderhalve aflevering zie je hoe die ligt, hoe die bedriegt, hoe die op een gegeven moment. Eigenlijk de cameraploeg is speciaal voor hem naar Georgië toegegaan om daar wat dingen met hem te filmen. Daar nou, is hij dan ineens niet, terwijl hij wel zegt dat hij daar was. Ja, er gebeuren zoveel dingen in die documentaire en ik begrijp gewoon niet waarom dit online staat. En dat is nee. ook denk ik de, de, de, de grootste reactie van iedereen. Maar ja, je gaat er wel naar kijken. Ja, en dat vind ik tegelijkertijd ook zo erg. Ja, ja. Je, wil, je wil het toch zien. Ik uh, bedoel, uh, ja, je, je, wil, je, je blijft kijken alsof je naar een soort van auto-ongeluk zit te kijken... waar je ja. alleen maar door geïntrigeerd raakt. En kijk, Normaal gesproken hebben documentaires of een slecht eind. Maar dan, dan leeft de persoon al niet meer. Dan is het al heel lang geleden gebeurd. Of documentaires hebben een heel goed einde. Waarbij degene heel erg goed terecht is gekomen. En we weten dat nu gewoon. Het gaat nog steeds niet goed met hem. Nee. Ook al zegt hij dat online. Hij heeft er zelf op gereageerd. Hij heeft zelf een Instagram post geplaatst met... besef me dat dit geen picture-perfect documentaire is... met vooralsnog een happy end. Maar het was wel mijn echte leven, zoals het er toen uitzag. Met mooie momenten, met fouten en met dingen... waar het nog middenin zit. En daarbij zegt hij ook nog... ik begrijp ook dat de trailer heftig is, dat vind ik ook. Maar ga eerst de documentaire kijken, dat geeft een breder beeld. En PS, hey yes, jongens, ik ben oké. Okay, ik zit heus niet in een hoekje met een spuit in mijn arm. Maar uh, ik heb de docu eerlijk gezegd niet gezien... omdat nee. ik me daar niet helemaal... Uh, en bij voel. Maar Snap ik. heb jij... Uh, na het zien van die docu het gevoel... Uh, dat je geruster kan zijn, zoals nee. hij aanraadt... in die post? Nee. Niet toch? Nee, want juist als je deze documentaire hebt gezien... dan zegt die laatste zin... Zegt helemaal niks. Omdat hij... Hij liegt de hele tijd over zijn verslaving. Over waarom die ergens te laat is. Waar die überhaupt is. Hij heeft vijf maanden lang op een gegeven moment alle stilte verbroken. Of sorry, alle contact verbroken met de documentairemakers. En met zijn manager, die heeft afstand genomen. En het is natuurlijk allemaal heel schrijnend, hè? Want en ja, dat is dat... natuurlijk niet voor de lol. Dat is gewoon nee. de, de, de verslaving die het overneemt. En dat is zo pijnlijk, want je ziet onder al, al dit, al deze problemen, zie je gewoon een, een, een super lieve, warme, aardige gast. Weet je wel? En dat ja. maakt het allemaal nog zoveel erger. Uh, en, en ja, ik denk ook ergens met, met de documentaire maken. Ja, moest dit nou per se online? Hadden we hem niet tegen hem in bescherming moeten nemen. Ja, je hoort het. Je blijft met een hoop vragen naar deze documentaire. Ja. Blijf je over. We hebben hem ook even... Ja, net zoals half Nederland proberen te, be te bellen voor een reactie of iets. En uh, nou, ik begrijp ook helemaal dat hij gewoon alles uit heeft staan op dit moment. Ik hoop gewoon dat het goed komt. Dat dit gewoon een verhaal ja. wordt waarbij alles goed eindigt. Dat hoop ik vooral. Nou, dat zou wel fantastisch zijn. Ja, toch? We ja. hebben natuurlijk ook zo'nzelfde soort docu over uh, Koen Kardashian, die nu uh, weer Koen Pieter van Dijk heet, ja. uh, gezien. En die is uiteindelijk wel weer opgeklommen. Dus het kan goed komen. Het kan goed komen. En ik hoop gewoon dat er heel veel hulp naar hem toe komt. En dat hij uh, uiteindelijk toch weer de juiste mensen om hem heen krijgt. Het is 5 Het is een avondshow. Met Maal Smit zometeen. Drive safe the favorites. is Jack Jones.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 De favoriet van deze week. Nieuwe muziek van Maal Smith en Nalhorren. Die de Drive Safe. vinden we zo tof dat je hem extra vaak voorbij hoort komen. Shaboozie, hoor je nou Doxie en Loser. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor. Niemand die je meeg speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb je.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 Downtown near a fish. Street. Everybody at the barking dish. Everybody at the barking dish. Everybody at the barking dish. I've been boozy since I left. I ain't changing for a chair. Tell my mind I ain't forget. Mug uh, go drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord.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 comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's kind of late, but the ladies want some more. Oh my good Lord. Tell them to drink some. Yes. Someone pour me up a double shot, double shot of whiskey. They know me and daddy. Avond show Shabuzi en de Barsong. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met Eva aan mijn zijde. En natuurlijk weer een nieuwe editie van Kip of ei Met iedere avond eigenlijk dezelfde vraag. Elke van de twee gegeven opties bestond eerder. Vandaag de vraag, wat was er eerder? Spotify of YouTube? Wat denk jij Eva? Ja, dat ga ik niet zeggen, want ik heb het altijd goed, want ik zie het antwoord hieronder staan. Ah, ik heb het antwoord nog niet bekeken. Oh, echt niet? Nee. Oh, je bent ik helemaal nieuwsgierig denk... aangelegd. Denk. Ik. Ik denk persoonlijk YouTube. Maar goed. Als, nee, jij ik ga denkt weet, als jij denkt te weten, stuur je antwoord in. Wat was er eerder? Spotify of YouTube?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 Nee, dan zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt? Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken.